9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... hoort u de aankomst van de Greenpeace-activisten in Sint-Petersburg. En de problemen natuurlijk op het Filipijnse eiland letten. Om die te bereiken, hoort u ook meer over in het NOS-journaal. Met op Megens. De situatie in het rampgebied in de Filipijnen is nog steeds onoverzichtelijk. Het is nu mogelijk om via de weg de zwaar getroffen stad Tacloban te bereiken. Maar het blijft moeilijk om een compleet beeld te krijgen, zegt het Rode Kruis. Volgens de organisatie zijn artsen onafgebroken bezig om gewonden te helpen, maar zijn er geen medische hulpmiddelen meer. Artsen zonder grenzen heeft nu een team in de stad. We hebben nu net vijf mensen ter plekke... die. Op het vliegveld de situatie aan het bekijken zijn. We proberen daar een medische noodhulppost op te zetten. Omdat er heel veel gewonden vanuit de stad naar het vliegveld gebracht worden. En van daaruit gaat het team proberen de, de stad verder in te gaan. En kijken wat we kunnen doen om een ziekenhuisje te ondersteunen. Op de veerboot naar het eiland Leten zitten veel mensen die willen helpen. Ze hebben hun auto volgeladen met voedsel en andere hulpmiddelen. Ook zijn er veel mensen die op zoek willen naar hun vermiste familieleden.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 Thailand krijgt toch geen amnestiewet voor de schuldigen van het politieke geweld van de afgelopen jaren. Die wet, die anderhalve week geleden werd aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, is in de Senaat nu gesneuveld. Het geweld na het afzetten van premier Taxin in 2006 heeft zeker 100 mensen het leven gekost. De huidige premier, Taxin Sus, wilde met de wet de rust terugbrengen, maar dat werkte averechts. De afgelopen dagen waren er massale betogingen tegen de wet. Tegenstanders vreesden de terugkeer van Taxin. Het weer is bewolkt met regen of motregen. De temperatuur ligt lang rond de 6 graden. Vanuit het noordwesten wordt het droog, klaart het op en dan wordt het ook wat warmer. Nou René Passet, dat was mijn ochtendspits wel hè? Ja, nog steeds bijna 200 kilometer file laren. En Dat heeft te maken met nogal wat aanrijdingen. Een kettingbotsing op de A4 Amsterdam Den Haag. En zojuist een ongeluk op de A2 Den Bosch Amsterdam bij Maarsen. Daar staat 6 kilometer file nu. De rechter rijstrook is dicht. De A4 dus naar Den Haag bij Leidsendam, 11 kilometer. Daar is de linker rijstrook nog dicht. En ook op de... De toevoerwegen, de provinciale wegen, zoals de N206 vanuit Soetermeer is het vastgelopen. Bij Amsterdam staat de langste file nu op de A9, Alkmaar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoop het Battenverdorp, 11 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam, bij Hendelkido Ambacht, 4 kilometer file. En op de A20, Hoek van Holland naar Gouda, na een aanrijding bij het plein 5. Bergen op Zoom, daar gaat het ook nog steeds niet lekker. Vanuit Breda zaten er bij de Afritwouwse plantage 6 kilometer. Vanuit Vlissingen zaten er zelfs 9 kilometer bij knooppunt De Stok. Daar is een kraanwagen gestrand met kapotte remmen. De N11 nog eventjes, bodegraven Leiden. Voor de aansluiting met de A4, 5 kilometer. Er zijn nieuwe aanwijzingen in de zaak van het Hulmeisje. Dat hoort u zo dadelijk van Thomas Aaling van de politie Midden-Nederland. En we proberen onze verslaggever Matthijs van der Wiel nog een keer te bereiken... op de boot richting Leten, richting de Filipijnen.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 Met Lara Renssen. Ze werd in de jaren zeventig vermoord. Haar lichaam werd op een parkeerplaats gevonden langs de A12. We gaan er nu vanuit dat het een jonge vrouw is van zo'n 18 jaar oud. Ja, en iemand moet haar toch missen. Ja, we weten nog steeds niet wie het meisje is. Jaren geleden werd er al een reconstructie gemaakt van haar gezicht. En nu is er een nieuwe reconstructie. Hoort u zo meer over is naar de Filipijnen, waar de hulpverlening naar de getroffen eilanden... maar moeizaam op gang komt. U heeft dat de hele ochtend kunnen horen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is onderweg. We proberen hem steeds te bereiken, maar dat lukt niet altijd. Dus even terug naar het moment dat ik hem eerder sprak deze ochtend. De veerboot tussen Cebu en het uh, eiland Leijten. Dat is uh, de ene kant op, vanaf Leijten naar Cebu. Heel veel mensen die het randgebied willen ontvluchten, die in de rij staan om weg te komen. En de kant op, uh, die ik gebruik, de kant op richting leiden. Dat zijn mensen die hulp gaan bieden. Vooral veel uh, gewone mensen die familie hebben daar, die op zoek gaan naar een familie die nog niet weten of een dierbare nog leven. Omdat de lijsten met doden maar niet doorkomen en daarom willen ze zelf gaan zoeken. En ze brengen eten. Overal op de boot zie je grote stapels met dozen en zakken rijst. Uh, ingeblikt voedsel, flessen water. Brood, eieren. Ze hebben van alles bij zich. Alles wat ze in de haast konden inkopen om daar naartoe te brengen. Familieleden zijn het en mensen die daar niet eens bekende hebben... maar wilden gaan helpen, niet wilden wachten en toekijken. En die zitten daarom op deze boot daar naartoe. Een vervoer door de lucht is onmogelijk... maar een boottocht is ook niet zonder risico. De veerboot is zoals ze naar ziet nu ook de beste manier om er te komen omdat de helikopters vandaag niet vliegen. En dat heeft te maken met een nieuwe orkaan in opkomst. Een orkaan die wordt aangekondigd wat zuidelijker. Een orkaan die ook veel zwakker is dan Hayaan. Dit is een categorie 1-cycloon. Nou, daar zijn er meerdere van per jaar. Dat zijn ze wel gewend. Dat zal niet dezelfde ravage veroorzaken. Maar het is wel een reden om de helikopters aan de grond te houden. En dat is vervelend voor de hulpoperatie. Want zowel hulporganisaties... Als, uh, als mensen die willen gaan helpen, particulieren, die rekenden eigenlijk op die helikopterverbinding. En die is er uh, vandaag niet vanwege die cycloon, die uh, volgende cycloon die de Filipijnen zal treffen. Er is op leed op het eiland behoefte aan werkelijk alles. Mensen hebben dus ook van alles meegenomen op de boot. Het gaat vooral om rijst, uh, instant noodles, dat soort dingen zag ik uh, aan boord gaan. Ook wel wat pellets met van die grote uh, flessen water, met liter water. Maar dat is, niet, uh, dat is niet de hoofdzaak. Het is vooral eten wat ze meenemen. Mensen op de boot weten ook niet wat ze zullen aantreffen. En ja, hoe moeten ze die meegenomen spullen straks uitreiken? De mensen die ik sprak, die leken niet heel erg voorbereid daarop. Die zeggen van, we gaan en we zien wel wat we kunnen doen. En uh, het is inderdaad moeilijk. Je hebt de beelden gezien van als er ergens iets wordt uh, uitgedeeld... dat er dan hele mensenmenigtes uh, daarop afstormen en dat er gevochten wordt. Van de Vierboot richting Leten op de Filipijnen gaan we naar Mark-Robin Visser in Emmeloord. Want daar wordt dit soort nieuws, kan ik mij voorstellen, Mark-Robin, uh, op de voet gevolgd. Ja, zeker. Uh, we hebben net nog weer een berichtje gekregen, Aard, van ik geloof de zus van uh, uw vrouw, hè? Uh, uh, nee, de, van mijn dochter. Oh ja, ja. Had een, ja. Ze had een telefoonnummer uh, aan mij doorgegeven net uh, van de dochter van mijn vermiste schoonzus. Ja. Yeah. Die is vanuit het Midden-Oosten met het vliegtuig naar Cebu gevlogen, is daar net aangekomen, staat op de airport en uh, zal haar reis gaan vervolgen richting uh, Leyte naar Ormok. dus uh, en dan. Ja, proberen informatie te krijgen over haar moeder in uh, Takloban Ook uh, Richting het rampgebied. En, en haar zus en, uh, en haar uh, nichtje. Ja, ja. Want er zijn nog een aantal familieleden van uw vrouw... waar je nog niks van hebt uh, nee, gehoord. dat zijn vier personen die uh, wonen in Takloban uh, En uh, de, vanaf vrijdag hebben we daar niets over ge, uh, gehoord... Uh, toen de tyfoon uh, huis hield. Ja, ja. En uh, dat, we zijn al vijf dagen verder, zo langzamerhand. En ja, dat ziet er toch uh, niet goed uit. Nee. En vandaar dus ook die ja. mensen, dat die mensen daar naartoe willen... om, om te kijken, om te horen, ja. om te helpen. Hè? Ja, dat kan ik uh, volledig begrijpen. En, uh, maar de, ja, de wegen zijn uh, uh, niet bereikbaar, denk ik. En uh, het is lastig om daar te komen in de, in de rampgebieden. Ja. Uw vrouw Anita, Anita Salva, ja. is zojuist uh, vertrokken. Ze is vrijwilligerswerk uh, gaan doen. Uh, die zit er ontzettend mee. Ja, ja. Ze moet even moet ze naar buiten en ze is even bezig bij de bejaarde om ze naar de koffie te brengen. Ja. Dan kan ze even haar gedachten verzetten. Ja. Want uh, slapen gaat slecht en, uh, ja. en de onzekerheid neemt alleen maar toe. Ja. Sinds dat we niks horen. Ja. Ja. Nou, de computer staat aan Facebook. Zullen we even ja. kijken wat er de laatste berichten op Facebook zijn? Want er komen allerlei berichten toch wel uit uw netwerk, hè? uit andere delen van ja, de Filipijnen. Een... Wat zijn dat nou voor berichtjes ja. die daar bijvoorbeeld uh, op bijvoorbeeld, komen? Dat wat bijvoorbeeld berichten dat uh, de, vereen, de vertegenwoordiger van uh, de Filipijnen in de VN... dat hij een uh, emotionele toespraak heeft gehouden. Oh ja, daar en... zien we een foto ook ja, van. Ja, er staat een foto over... Met een meneer met een zakdoek in zijn gezicht. Hij heeft aangedrongen op uh, drastische maatregelen tegen de opwarming. Want hij ziet verband tussen de kracht van het tyfoon, de enorme windkracht... van de uitschieters naar 380 km per uur en de opwarming. Ja. En, ja. We zien ook een foto hier van de tyfoon. Heeft ja. iemand gepost? Wie is dat? Weet u wie dat is? Ja, dat is een uh, ook een familielid, uh, Angel Angelita Pagasa. Angelita Pagasa ja. die uh, plaatst een, een foto. Concurs. Ja, plaatst hier ja. foto's van het enorme geweld. Ja. En zo komt er dus af en toe ja. een berichtje binnen. We zien ja. hier nog wat van de verniet, verniet, vernietigingen. Ja. Ja. We zien ook dat het MacArthur monument bij Palo... Ja, een Mac groot Marte, militair monument, ja. ja waar MacArthur geland is naar de, naar, de veldsla, of naar, de, naar de zeeslag op de Japanners. En ja, en Dat aard. is ook niet uh, gespaard gebleven. Nee, dat is ook zien kapot. Het. Ja, ja gedeeltelijk kapot. En pot. zo um, ja. Ja. zit je hier in uh, Emmeloord... Ze smachten naar informatie. Ja, ja Die uh, met mondjes maar doorkomt. Ja. Gelukkig uh, over haar moeder weten we. Uh, kregen we vanmorgen een telefoontje dat ze om, uh, om half zes was dat. Ja. Dat ze het huis is weliswaar kapot, maar er is een zeil overheen gespannen. Aad, en, we moeten er een eind aan maken. Ja. ja, we maken er een eind aan. Nu op dit moment. <laughs> ja, ja, ja. Ik okay. wens jullie sterkte. Ja, ja. oké. Okay. De komende Mark, tijd. Dank je wel, Mark. Uh, uh, Hou je haaks aan. Ja, we houden ons. We proberen ons haaks te houden en. Uh, ja, we hopen op het allerbeste, ja. En de groeten Dank, uit ja. Veel sterkte voor Anita en Aad van Leeuwen... die dus wachten op nieuws uit de Filipijnen. U vindt het verhaal van Aad en Anita op onze website, nos.nl. Moet u even naar onderen scrollen... naar het weblog van Mark Robin Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Er zijn nieuwe aanwijzingen in de zaak van het Hulmeisje. De politie is namelijk op zoek naar twee mannen. Die zouden het lichaam van het nooit geïdentificeerde meisje... in 1976 hebben gedumpt op een parkeerplaats. Thomas Aling van de politie Midden-Nederland. Meneer Aling, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u aan deze nieuwe informatie gekomen? Nou Door de mediaandacht in 2012... kwamen we toch al wat interessante informatie binnen. Hele interessante informatie van iemand die vertelde dat er twee mannen... In de 76 waren die ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud. Um, het lichaam hebben gedumpt van het hulmeisje langs de A12 bij Maarsbergen. Nou, Dat is natuurlijk hele interessante informatie. Dat is ook nogal wat... specifieke informatie, meneer Arling? Heel specifiek. En daarom vertellen we het ook uh, zo specifiek uh, naar uh, buiten toe. Want er kwam nog een andere zaak bij. Um, er werd aangegeven door die dipgever... dat ook andere mensen wisten wat deze twee mannen hadden gedaan. En dat is natuurlijk ook wel interessante informatie. Hmm. Heeft u deze tipgever zelf ook even nagetrokken? Natuurlijk, dat doen we met tipgevers altijd. En we gaan natuurlijk niet zomaar naar buiten met deze informatie... als we denken, van, nou, dat is een of andere grapjes die wat leuks wil vertellen. Ja. Uh, deze informatie die we hebben gehoord, die is echt uh, waardevol voor ons. En vandaar dus dat we dit ook uitgebreid uh, vertellen... ook ja. vanavond in Nee, Dat begrijp ik hoor, maar hoe komt iemand aan zoveel informatie denk ik dan? Ja nou, ja, nou ja, die persoon die vertelde ook van dat meerdere mensen um, het wisten... dat deze twee mannen dit hadden gedaan. Uh, en kennelijk dat het al bij de politie uh, bekend was wie dit zouden zijn geweest. Oh. Um, ja, waarom dan iemand nu komt... nou, ik ben blij dat hij komt in ieder geval om dit mm -hmm. te vertellen... Uh, want ja, vaak wordt er gedacht, de gedachte mensen, nou de politie weet het al. Of uh, ze weten al wie het zijn. Mijn informatie is niet belangrijk. Nou ja. zeker wel. Altijd bellen, want informatie kan altijd natuurlijk in het onderzoek passen. Maar deze tipgever is anoniem, dus u kunt er verder ook niet achteraan. Of hoe, hoe werkt dat? Voor de buitenwereld is deze tipgever anoniem. Ah, maar we okay. weten wel uiteraard wie het is. Goed. Wat kunt u nog meer vertellen over de mannen die het lichaam van het meisje zouden hebben gedumpt op de parkeerplaats? Nou, die waren toen zo tussen de 30 en 40 jaar oud. Dus dat was in 76. Dus die moeten nu ergens al in de 70 zijn. Mm -hmm. um, nou ja, ze hebben dat lichaam dus daar gedumpt. Meerdere mensen zouden het weten. Dat is de informatie die we op dit moment hebben. Dus wij hopen natuurlijk...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 Nee, nee, qua element helemaal niets. Dus we hebben heel erg weinig. Al kan je natuurlijk afvragen of het handig is... in een signalement van destijds. Dat past natuurlijk nu totaal niet meer. Nee, maar goed, het zou maar je het... kunnen verouderen natuurlijk. Precies, maar het gaat er nu voornamelijk om... ook de mensen die uh, kennelijk ook iets weten daarvan. Wij hopen dat deze mensen ook contact opnemen met de politie. En het is natuurlijk al behoorlijk lange tijd geleden... is er misschien al gesproken door deze mannen... over het uh, feit wat er toen gebeurd is in 1976. En dat sommige mensen dat nu weten en denken van... nu ga ik het de politie vertellen... want dan kunnen we eindelijk het Hulmeisje een echte naam geven. Ja, en dat, over dat Hulmeisje weet je ook weer nieuwe dingen, ja, het NFI heeft uh, vreselijk zijn best gedaan om nog meer zaken naar voren te krijgen. Uh, met die informatie die daaruit is gekomen is er een nieuw hoofd gemaakt in Engeland. Mm -hmm. Dat zal vanavond te zien zijn. Nou, we weten dat het geen vrouw is, maar een meisje. We hebben in de leeftijd tussen de 12,5 en 15 jaar oh, oud. Oh, ze was veel jonger dus. Ja, het is, en dat brengt natuurlijk ook een heel ander licht op de zaken. We praten gewoon over een kind. Mm. Uh, en zo zijn er wat, is er nog andere informatie die wij vanavond in opsporen verzocht naar buiten brengen. Nou, fijn dat u er al over wilt vertellen hier in het Radio 1 Journaal. Meneer Arling. Graag gedaan. Nog eventjes naar René Passet met... Uh... De verkeersinformatie. Je hebt de druk gehad vanochtend. En ja. met jou vele automobilisten. Ja, en het, op de A4 is toch wel uh, de topper van dit moment. Van Amsterdam naar Den Haag. Daar was een botsing met meerdere auto's. Het gaat allemaal niet al te lang moeten duren... voordat de weg weer vrij wordt gegeven. Maar er staat al 12 kilometer. Vanaf Roelof-Arendsveen tot aan Leidsendam. De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. En dat is ook te merken op de omliggende wegen. Op de A4 vanuit Den Haag natuurlijk. Maar ook op de n 11 bodegraven Leiden. Voor de aansluiting met de A4 staat 5 kilometer. Veel vertraging bij Amsterdam... is. Ze zijn nog op de A9, Alkmaar-Amselveen, bij knoop het Hoeverdorp, 12 kilometer. Bij Utrecht staat de langste file op de A28, Amersfoort-Utrecht. Dus er stond enige tijd een auto met pech op de rijbaan bij knopend Rijns Rijnsweert. En dat levert nu 6 kilometer file op. We gaan naar de Europese verkiezingen. Niet elke partij heeft al een lijsttrekker, zoals de P van de A. De partij heeft vier kandidaten en die zouden gisteravond met elkaar in debat gaan. Maar ja, er kwam er maar één opdagen. En dan lukt het niet, hè, debatteren. Tot grote teleurstelling van de P van de Aanleden. Het Europagevoel is al niet best door een ruzie over geld. tussen de partijtop enerzijds en Europarlementariër Judith Merkies. En nu gaat het ook nog fout als het over de inhoud gaat. Klein zaad hier in Brussel, in Café de Monk. Ik kom hier voor een debat. Ja, waar zijn ze?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 Er is eigenlijk niks aan de hand. Het is gewoon opgeblazen allemaal. Gaan we het daar zo meteen nog over hebben? Misschien een andere keer, zonder microfoon. Ja, de vraag is of het nog gezellig gaat worden bij de PvdA-correspondent. Tijn Sade hoorde u vanuit Brussel. Dan nog eventjes terug naar Amsterdam. Hebben jullie er eerder al even over bericht. De straat hoeft daar niet meer te worden opengebroken... of in ieder geval minder vaak, voor het vervangen van gasleidingen. En als het gebeurt, zijn de graafmachines in een paar dagen ook weer weg... Netbeheerder Liander heeft namelijk een nieuwe techniek... waarbij bestaande leidingen van binnenuit worden opgeknapt. Dat betekent dus veel minder overlast. In Amsterdam wordt die nieuwe techniek toegepast... waarbij net de ondernemers die vroeg gaan toch de klos zijn, zoals deze kiosk. Even de luifeltjes weer naar buiten zetten. De dag is weer begonnen. Normaal hebben wij natuurlijk kaartenmolens buiten staan. En die moet ik nu noodgedwongen in de winkel laten staan. Absoluut, ja. Wat kost u dat, denkt u, per dag? Nou, ik denk toch wel gauw tussen de 200 en 250 euro. Nou, het is aftellen. Nog drie dagen, hè? Ze maken ons kapot hier al. Ja, het is echt zo. Ja, goed. Maar het is maar drie dagen. Dus... Met de slagroomspuit in de hand komt de bakker even vertellen... wat deze werkzaamheden met zijn winkel doen. Ja, dat klopt. Gisteren ook nog eens de vuilnis die, die dan voor de deur staat. Die wordt dan wat later opgehaald dan, dan normaal. Dus dan lopen ze helemaal met een omweg eromheen. Ja, dat kost wel klanten, hè? Ja. Hoeveel? Uh, nou, we hebben sowieso al uh, 20% minder, dus uh, misschien ja, zal zijn 10% minder weer. Dus. Bij het Chinese restaurant zijn ze juist opgelucht dat er bij hen voor de deur geen werkzaamheden zijn. Want dat zou klanten kosten. Ja, je kan er heel, heel, heel weinig mee gaan doen met, met, met, met dat, als je werkzaamheden hier is, in de buurt is. Ja. Als ze voor de deur zijn, dan kost het u echt klanten. Ja, ook ja. Dat ook. Dat is nu niet het geval hè. Nee, dat niet, nee. nee. Bent u er denk ik wel blij mee? Ja, dat klopt, ja. ja. Overlast is er, is er altijd, maar je ziet het hier nu, je kunt die overlast redelijk tot een minimum uh, beperken. Zegt Klaas van der Maas, van uh, Liander. Normaal gesproken, als we, als we een gasleiding uh, gaan vervangen, dan moeten we de hele de stoep openmaken... en uh, de oude gasleiding eruit en de nieuwe gasleiding erin. Wat we nu hebben met deze methodiek, is dat we eigenlijk maar twee, uh, twee gaten hoeven te maken aan het begin en aan het eind... Uh, dan uh, brengen we daar een soort voering in, uh, in aan. Ja. En om die voering uh, goed te kunnen aanbrengen, moeten we eerst de leiding aan de binnenkant goed schoonmaken. Ja. Uh, als dat allemaal uh, voor elkaar is, dan wordt die, uh, die voering uh, aangebracht. Ja, u had het over een kous. Lijkt het daar een beetje op? Ja, ja het is een, een, een, uh, ja, een soort slang die je, die je zeg maar, aan, aan, aan de binnenkant van, van, aan, uh, van de buis aanbrengt. En die gaat dus dan tegen de, ja, tegen de binnenkant van de buis. En daarmee is de buis weer als nieuw? Daarmee is de buis weer als nieuw. Met als grote voordeel dat de straat dus eigenlijk maar op twee plekjes open moet. Ja, de straat hoeft maar exact op twee, twee plekken open. Zeg maar een afstand van uh, tussen de 60 en de, en, de, en, de, uh, en de 100 meter kun je daarmee mee overbruggen. En daarmee beperk je de overlast voor de, voor de omgeving enorm. En al het verkeer uh, kan doorgang uh, vinden. Zijn jullie nu ook eerder klaar? Uh, ja. Nou wat anders, wij spreken, anderhalve week zou duren hier in, uh, op deze plek. Dat doen we nu in, uh, in drie, vier dagen. Drie keer zo snel. Ja, in dit geval wel. Matthijs Holtrop over de nieuwe manier om gasleidingen te vervangen en op te knappen van binnenuit dus in Amsterdam. Ja, rond deze tijd zouden de dertig Greenpeace-gevangenen... per trein vanuit Moermansk moeten zijn aangekomen in Sint-Petersburg. Correspondent David-Jan Godfraar staat op het station al de hele ochtend. David-Jan, heb je al wat gezien inmiddels? Ja, ze zijn inmiddels aangekomen. De trein uit Moermansk, een de passagierstrein... waar een groene geblindeerde wagon achter hing. Die is hier het Wadorskische station binnengereden. Vervolgens is die laatste wagon, die groene... Die is afgekoppeld en weer een stukje teruggereden. Nou, uh, ik weet niet precies waar ze nu zijn. Maar daar worden ze ongetwijfeld. Die 30 gevangenen in arrestantenwagens gestopt. En daar vandaar naar een, uh, een huis van bewaring. Ergens is in petersburg uh, getransporteerd. We weten niet welk huis van bewaring ervan zijn, uh, dat zal zijn. Maar dat krijgen we waarschijnlijk vandaag later wel te horen. Ja, maar ze hebben er dus wel bewust voor gezorgd dat de arrestanten niet te zien zijn. Ja, precies, dat klopt. Het uh, zou ook een beetje lastig zijn uh, met de kwadbewaking. Omdat dit station uh, met, een, met een volle trein, natuurlijk, met gewone passagiers. Om die 30 mensen daar uh, tussendoor uh, in die afstandswagen te stoppen. Dus uh, ze, ze hebben dan die, die, die laatste onder dus een stukje teruggereden. Ik denk een, een 500 meter, een kilometer hier vandaan of zo. Oké, okay. en um, waarom zijn ze eigenlijk naar Sint-Petersburg gebracht? Is dat inmiddels duidelijk? Nee, dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, wat de autoriteiten nu zeggen, de onderzoeksautoriteiten, is dat het onderzoekscomité, dat is de belangrijkste onderzoeksautoriteit, is gevestigd in Sint-Petersburg. Sint en daarom zou het onderzoek onder de juridictie van de rechtbank in Sint-Petersburg Sint vallen. Dat is een beetje een merkwaardig argument, want tot nu toe heeft alles zich in Noormans afgespeeld. Het kan ook zijn, uh, wat een eerder argument was, is dat, uh, dat een groep van dertig makkelijker is op te vangen in, uh, in Sint-Petersburg. En dat er uh, meer consulaire vertegenwoordigingen zijn hier in een veel grotere stad dan, uh, dan Moermansk. Wat de waarheid precies is, dat, uh, dat weten we niet. Oké, okay. en de omstandigheden zijn die in Sint-Petersburg beter dan in Moermansk, weet je dat?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 dat het niet zo gek van uitmaakt als ze in Moermans zitten of in, in Sint-Petersburg. Het is natuurlijk wel zo dat het voor familie en voor advocaten makkelijker te bereiken is. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, um, wij houden ons er zeer mee bezig met die rechtszaak. Het houdt ons zeer bezig, moet ik zeggen. Uh, leeft het ook zo in Rusland? Nou, het is nu wel groot hoor. Je ziet er ook heel veel uh, camera ploegen. Dus toch, ja, de ogen van de hele wereld zijn er even opgericht. Uh, als, het, uh, als ze morgen hier weer in een huis uh, van bewaring zitten, dan zal het wel een stukje rustiger worden. Tot het moment, bijvoorbeeld op 26 november, als de voorlopige hechtenis uh, verlengd niet wordt. Of uh, wanneer er uiteindelijk een rechtszaak gaat komen. Dan zal de belangstelling wel weer, wel weer opleveren, net als vandaag. In de tussentijd is het er redelijk rustig in Rusland. Oké. Okay. Correspondent David-Jan Godfra. Dankjewel. Vanaf uh, Sint-Petersburg deed hij verslag van de aankomst van de Greenpeace. Gevangenen per trein vanuit Moermansk dus richting Sint-Petersburg... waar ze zijn aangekomen. En ik ben aangekomen aan het eind... op het eind van de uitzending van het Radio 1-journaal. Sven Kokkeman, goeiemorgen. Later, goeiemorgen. Kent... U allen nog een hele fijne dag, ook met Sven. Wat ga jij zo dadelijk brengen? De premies van de ziektekostenverzekeringen gaan omlaag... hoorden we ook al bij jullie in de uitzending. Uh, maar reuma-patiënten zijn niet blij... want ze hebben een brandbrief geschreven... aan minister Schippers van Volksgezondheid. Ze slaan alarm over het schrappen van onbeperkte fysiotherapie... uit de verzekeringen. En de dochter van een van de overleden patiënten... van het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis... wil strafrechtelijke vervolging van de artsen die haar moeder behandelde. En D66 wil alsnog onderzoek naar de wandaden... in voormalig Nederlands-Indië gepleegd dan. Door Nederlandse militairen. Dat en meer zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. Dankjewel Sven. We gaan door naar het Meegens voor het NOS-journaal. In de Filipijnen is de situatie vier dagen na de orkaan Hayan... nog steeds onoverzichtelijk. Het is nu wel mogelijk om via de weg de zwaar getroffen stad Tacloban te bereiken. Volgens de organisatie zijn artsen onafgebroken bezig om gewonden te helpen. maar zijn er geen medische hulpmiddelen meer. Artsen zonder Grenzen Hij heeft vanochtend voor het eerst vijf artsen in Tacloban kunnen krijgen. De politie die de zaak van het Hulmeisje onderzoekt is op zoek naar twee mannen. Die zouden het lichaam van het nooit geïdentificeerde meisje in 1976 op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen hebben gedumpt. Lang werd er ervan uitgegaan dat het slachtoffer een als vermist opgegeven meisje was. Jaren later bleek dat niet te kloppen, toen dook dat meisje in 2006 op. Vanavond meer over deze zaak in Opsporing Verzocht op de televisie. De basispolis van zorgverzekeraar CZ wordt volgend jaar 9,70 euro per maand goedkoper. Dat scheelt verzekerden bij CZ op jaarbasis 116 euro. Bij Achmea daalt de premie op jaarbasis met bijna 100 euro. En ook bij Mensis daalt de premie. En Mensis komt ook met een goedkopere verzekering... waarbij mensen voor sommige behandelingen bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht kunnen. Dat zijn de hoofdpunten. We zijn Gaat het weer een beetje? Ja, maar we zitten nog steeds boven de 100 kilometer, Lara. Het hmm. toch best, best een... Gaat langzaam uh, een beter, hè? 26 files staan er nog. Vooral rond Utrecht nog dagelijkse files. Maar veel vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Op zowel de A4 als de A44. Dat heeft te maken met een ongeluk bij Leidschendam. Nou, de weg is zojuist vrijgegeven. Tussen Roelofaar en Zoeterwoude en Nog wel 10 kilometer omrijden via de A44. Biedt weinig zolaas. Want daar staat bij Wassenaar ook 5 kilometer file. En op de NL. Van Bodegraven naar Leiden is het vastgelopen... voor de aansluiting met de A4, 5 kilometer. Elders bij Amsterdam blijft het heel druk op de A9. Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend knooppunt nog steeds 10. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Daar staat een kraanwagen met vastgeslagen remmen bij Knopend De Stok. Het levert 10 kilometer file op. De rechte rijstok is dicht. Van Breda naar Bergen-op-Zoom ook file. Tussen Roosendaal en de Afritwouwse Plantage, 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Reuma-patiënten slaan alarm over het schrappen van onbeperkte fysiotherapie. Gedupeerde Ruwaard van Putten eist strafrechtelijke vervolging van artsen... D66 wil alsnog onderzoek naar de wandaden in voormalig Nederlands-Indië... en het ochtendtumeur van Mart Smeets. Het is 2 over half 10. Dit is de KRO. Hier is Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend op Schiphol. Vliegtuig spotten is een hobby, maar in maart volgend jaar... wordt het misschien iets dat meer weg heeft van een bloedserieus spionageberoep. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. @s en reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. Reumapatiënten, dames en heren, slaan alarm omdat vanaf volgend jaar geen enkele zorgverzekeraar nog onbeperkte fysiotherapie aanbiedt in het aanvullende pakket. In een brandbrief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de verzekeraars doet het Reumafonds nu een oproep eh, de patiënten tegemoet te komen. C. Saia de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. U bent manager patiëntenbelangen van het Reumafonds. Hoe is het nu geregeld? Hoe het nu geregeld is, is dat je bij, uh, je volledig kan aanvullend verzekeren bij een aantal zorgverzekeraars. Dus uh, dat je, als je fysiotherapie nodig hebt, meer dan uh, bijvoorbeeld 40 keer in het jaar, ja. dan kan je je gewoon uh, voor onbeperkt kan je daar, uh, voor verzekeren. Ja, in een aanvullende verzekering. In een aanvullende verzekering, Waar absoluut. je dus ook meer premie voor betaalt. Ja, dan moet je ook nog meer. Ja, dan moet je wel uh, het geld hebben om uh, dat, uh, dat te kunnen doen, dat klopt. Maar die mogelijkheid is er nog. En dat gaat veranderen. En waarom gaat dat veranderen? Nou, uh, dat gaat veranderen. En waarom dat gaat veranderen... dat kan je het beste aan de zorgverzekeraars uh, vragen. Maar wij maken ons daar ernstig zorgen over... want uh, er is toch een grote, uh, specifieke groep mensen met reuma... die meer dan 40 keer per jaar uh, fysiotherapie nodig hebben. Ja. Als we dat nu niet, uh, niet meer vergoed krijgen... Dan, is dat, uh, ja, dan kunnen ze dat niet meer betalen. Hoe vaak moeten sommige patiënten naar de fysiotherapeut? Nou, dat is uh, heel gebruikelijk voor een, een, voor een specifieke groep, nogmaals dat dat uh, twee keer uh, per week uh, heel, heel normaal is. Ja, dus dat is meer dan honderd keer per jaar. Dat is meer dan honderd keer per jaar. En dan hebben we het echt over een, uh, over een oefentherapie... dat mensen uh, ja, hun verrichten los uh, zeg maar, uh, daarmee uh, mee krijgen. Ja. We hebben het niet over masseren of wat dan ook. Nee, het is echt hard werken en broodnodig dat dit gedaan wordt. En uh, hoeveel mensen moeten twee keer per week naar de fysiotherapeut? Nou, we denken aan een ja, meer dan duizenden mensen. Het is, uh, het is een, uh, een groep die uh, vaak ook nog uh, ja, vaste, vaste verrichten hebben. Gelukkig is er een, in, in onze achterban, zeg maar, steeds meer door de goede medicijnen is ja. het minder nodig dat je fysiotherapie nodig hebt. Ja. Maar er zijn nog steeds wel uh, patiënten die dat wel nodig hebben. En juist voor die groep uh, gaan deze ontwikkelingen totaal de verkeerde kant op. Ja. Staat het eigenlijk wetenschappelijk vast dat fysiotherapie helpt bij Reuma? Nou, dat is een, een punt dat uh, wat wij nu nog uh, ook uh, aan, het, uh, aan het onderzoeken is. Uh, fysiotherapie is iets wat uh, zeker uh, rondom het functiebehoud nog niet goed onderzocht is. Nee. En uh, langdurige fysiotherapie uh, is iets wat, uh, wat uh, voor functie behoud toch uh, lastig onderzocht is. Maar wij zien in de praktijk dat het noodzakelijk is dat dit gebeurt. Wat kost een gemiddelde behandeling bij een fysiotherapeut van een reuma-patiënt? Nou, moet u denken aan 40, uh, 50, uh, 50 euro. Per keer? Per keer. En nou zeggen die verzekeraars, ja, als je dat 100 keer per jaar gaat doen, is het voor ons niet meer te betalen? Ja, en dat hebben we ook altijd gezegd, van uh, voor een specifieke groep patiënten is er uh, fysiotherapie ook niet iets waar je mee moet gaan shoppen of wat dan ook. Hmm. Dat is gewoon chronische zorg, ja. waar een chronische indicatie voor nodig is. Maar ja, de rekening moet wel betaald worden. Absoluut. En de verzekeraars maar... zeggen, dat kunnen we niet meer als het om zoveel uh, behandelingen gaat en zo lang achter elkaar. Nee, daarom zeggen we ook uh, richting de minister, zet dit, uh, deze zorg, die chronische zorg nodig is, broodnodige zorg, weer terug op de borst. Dat is een lijst voor chronische indicaties, want er zijn meer chronische indicaties... die meer fysiotherapie nodig hebben dan 40 keer per jaar. Ja. Dat is voor een specifieke groep zet het terug in de basiszorg... waardoor het daaruit betaald kan worden. Ja. En daar zijn we mee bezig. Dus fysiotherapie voor reuma-patiënten weer terug in het basispakket? Absoluut. Maar dan gaan de premies weer omhoog van die ziektekostenverzekeraars... die ze vandaag hebben verlaagd. Ja, maar je moet goed bedenken dat als je het uit het pakket haalt... Dat ook de zorgconsumptie en de zorgkosten op een andere manier weer omhoog gaan. Dus je bent aan, het, uh, ja, aan de ene kant ben je zeg maar aan het bezuinigen, aan de andere kant gaat het weer omhoog. Ja. Wij, wij krijgen al berichten door dat mensen doordat ze geen fysiotherapie krijgen. weer terug in het ziekenhuisbed komen. Nou, de, bedenk dan maar eens hoeveel kosten, uh, hoe de zorgconsumptie daar op die manier omhoog gaat. Ja, maar u zei het uh, zelf dat ook de wetenschappelijke bewijzen niet zijn geleverd dat fysiotherapie helpt. Absoluut, dat zeg ik niet. De voor langdurige fysiotherapie is dat, uh, zijn we nog aan het onderzoeken. Is het gewoon nog niet bewezen dat het ook niet werkt? Juist. Uit de praktijk is het duidelijk dat het wel, uh, wat wij merken, dat het ja. wel werkt. Goed, u doet dus een dringend beroep op de minister om fysiotherapie voor reumapatiënten weer terug te plaatsen in het basispakket. Ik dank u zeer, zei de Jong, manager patiëntenbelangen bij dat Reuma Fonds. Uh, door naar Leo Bouwmeester, die is van de Tweede Kamer uh, en de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u dit pleidooi steunen? Nou, wat wij heel erg belangrijk vinden is dat mensen die zorg nodig hebben... Uh, voor bijvoorbeeld functiebehoud, dat die het ook krijgen... En bij fysiotherapie is het zo, niet iedereen heeft 40 behandelingen nodig. Dus het is naar de aanvullende verzekering gegaan. Maar als zorgverzekeraars nou zelf op basis van een financiële afweging zeggen... zo, we stoppen ermee en alle zorgverzekeraars doen dat... dan worden mensen met hun rug tegen de muur gedrukt. Dat vinden we niet solidair. Dus wij willen weten in eerste instantie... hoe zijn die afspraken nou tot stand gekomen... en in tweede instantie dat mensen die het echt nodig hebben... en dat is aangetoond, het gewoon kunnen krijgen. Weet u de vraag nog? Zeker. De vraag was of u het pleidooi steunt en, en, en ook van de minister gaat vragen... of uh, fysiotherapie gewoon weer terug kan in het basispakket voor deze reuma-patiënten. Nou, wij steunen het dat mensen die de zorg nodig hebben het ook krijgen. Dat vinden we namelijk solidair. Terug in het de basispakket? Manier, en de manier waarop we het doen, en dat was uw vervolgvraag... moet het in het basispakket of in het aanvullend pakket? Kijk, Het zat in het aanvullend pakket en wat ons betreft blijft het in het aanvullend pakket. Uh, en Dat betekent dat mensen die het nodig hebben het wel kunnen krijgen... Uh, we maken ook een onderscheid, omdat niet iedereen in Nederland heeft 40 behandelingen nodig. Dus dat moet je ook niet terugzetten in het basispakket. want Dan gebeuren er andere ongelukken. Gewoon in het aanvullend pakket behouden. En wat wij graag willen is dat zorgverzekeraars op basis van zorginhoud een keuze maken. En nu ja. is het puur een financiële afrekening. Ja. Aan de ene kant zien we dat ze hele hoge winsten maken. En ja. aan de andere kant dat specifieke doelgroepen nu de dupe zijn. Ja. mevrouw uh, Bouwmeester, sorry dat, dat ik u even, even onderbreek. Sorry dat ik onderbreek, maar u als politicus gaat over het basispakket. U gaat niet over het aanvullend pakket. Daar heeft de politiek niks mee te maken. Dat is de vrijheid van de individuele ziektekostenverzekeraar. En als die verzekeraar zegt... wij halen het onbeperkte karakter van die fysiotherapie... uit het aanvullende pakket, want het kost ons te veel geld... en u zegt dat moet daar blijven... dan kunt u van alles roepen, maar dan staat u uiteindelijk met lege handen. Nou, waar het over gaat, waar we het dus over eens zijn... is dat mensen die zorg nodig hebben waarvan artsen zeggen, het is een specifieke groep... die hebben vaker fysiotherapie nodig, want ze worden daar beter van. Daarvan vinden wij dat ze dat moeten krijgen. Ja, maar ze krijgen ook niet... En dan kun je op verschillende manieren kijken, hoe gaan we dat nou organiseren? Dus of je maakt een uitzondering in het uh, basispakket, of je regelt het in een aanvullend pakket, wat zo was. De manier waarop, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Maar wij vinden het niet goed dat mensen die de zorg nodig hebben, het niet meer kunnen krijgen. Dat ja. er met zorgverzekeraars wordt besloten, we geven het niet meer. Nee. En dat is ook de reden dat ik aan de minister ga vragen, hoe kunnen we nu garanderen dat we de solidariteit behouden? Ja. En dat mensen die het nodig hebben, het wel krijgen. Ja. Nou ja, niet door het in het aanvullende pakket te doen. Want daar gaat het nu uit omdat die verzekeraars zeggen... dat kunnen we niet meer betalen. En u hebt er ook geen bal over te vertellen. En, en de wat... minister ook niet, trouwens, over het aanvullende pakket. Nou, Wat wij nu het lastige vinden met het aanvullende pakket is het was altijd een vangnet. En we zeiden, zorgverzekeraars zijn maatschappelijk verantwoorde ondernemers... die kijken goed naar wat voor mensen hebben welke zorg nodig... hoe kunnen we het op een solidaire manier organiseren. En wat we nu steeds meer zien, is dat het een beetje cherrypicking wordt. Dus jongeren krijgen allerlei korting en ouderen moeten daarvoor gaan betalen. Dat vinden wij dus niet solidair. En dat is ook de reden dat ik een hele lijst met vragen aan de minister heb gesteld... hoe kijkt u nou naar deze ontwikkelingen? Hoe behouden we de solidariteit? Hoe zorgen je dat mensen die die zorg echt nodig hebben het ook krijgen... En het kan zijn dat we daar als uh, politiek andere keuze in moeten maken. Daar moeten we dan wel heel goed naar kijken met z'n allen. Ja. Maar ik weiger te accepteren dat mensen nu zomaar aan de kant worden gezet... zonder dat ze een keuze hebben. Dus mag in dat opzicht steun ik het pleidooi um, van mevrouw de Jong van het Reuma-fonds. Juist, mag ik het dan zo samenvatten? Reuma-patiënten die gebaat zijn bij onbeperkte fysiotherapie... moeten dat gewoon blijven krijgen, vindt u. Uh, al dan niet in het aanvullende pakket. Maar als die verzekeraars zeggen... het aanvullende pakket werkt voor ons niet... dan hebt u er als politicus niks meer over. Te en dan moet het desnoods maar weer terug in het basispakket. Nou ja, en dus moeten we kijken hoe hebben we de zorg nou georganiseerd. En hoe kan ja. het so meer solidair. Ja. Want dit geldt natuurlijk niet alleen voor fysiotherapie. Nee. Er zijn meer hele specifieke doelgroepen. Ja. En wij willen zorg op maat. En we willen dat het niet afhankelijk wordt van je portemonnee of nee. mensen zorg krijgen. Dus dan weer dus we desnoods terug die... in het basispakket. Precies, we moeten die discussie aangaan over wat doe je in het basispakket en wat doe je in het aanvullend pakket. Ja. Vroeger was het zo dat het aanvullend pakket solidair was. Dat ja. wordt nu enorm aangetast. Ja. Dus moeten wij als politiek gaan kijken uh, hoe kunnen we dat anders organiseren om uh, eerlijke verdeling in de zorg overeind te houden. Mevrouw Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Giro 555 is weer geopend, nu om hulp te bieden aan de slachtoffers van de tyfoon in de, op de Filipijnen. Hoeveel stond er eigenlijk nog op dat uh, rekeningnummer toen gisteren deze actie van start ging? Dat is de vraag aan Jos de Voogd van de samenwerkende hulporganisaties. Op het saldo van Giro 555 staat nog 33.000 euro. Dat is een bedrag dat mensen hebben gestort voor de actie voor Syrië. Uh, dat zijn stortingen vanaf 1 september dit jaar. Giro 55 is gesloten, althans voor de actie Syrië is afgesloten. Alles wat daarna nog binnenkomt gaat door naar de volgende actie. Dus dit bedrag, 33.000 euro, gaat door nu naar de nieuwe actie voor de Filipijn. Dat is het antwoord van uh, de samenwerkende hulporganisaties. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. We gaan terug naar Schiphol. Onze eigen 007, Marcel Dekker. Aan de rand van Schiphol op een plek waar het goed uitkijken is op de landingsbanen. Waar iedere dag in weer en wind de vliegtuigspotters naartoe trekken... om even te kijken of er wat van hun gading voorbij komt scheren. Gert-Jan Staphorst is zo'n man. Spotter met een blik op oneindig. Al iets leuks, moois, indrukwekkends gezien vandaag, meneer Staphorst? Ja, zeker weet Ik heb net al, toen ik aankwam, een Boeing 747-400 van TNT gezien. Yeah. Die komen hier heel af en toe. Tenminste, ja, TNT komt hier vaker, maar uh, niet met dat type toestel. Die komen hier alleen voor onderhoud en voor het schilderwerk. Dus ja, het is toch altijd weer een uh, klein feestje om dat ding te zien. Uh, ja, wat doet een spotter dan? Die zet dat dan even in een boekje of in zijn computer? Uh, de ene spotter die uh, gaat voor de registratie. Die wil graag een heleboel registraties hebben. Andere spotters zoals ik, die maken er graag een foto van. Die kan laten zien of we kijken, ik heb hem echt gezien. Yeah. En, daarom zijn we eigenlijk hier. Uh, heeft u al iets verdachts gezien? Een gat in het hek? Een man of een vrouw met een iets te volle rugzak of een, uh, een auto met een exotische nummerplaats? Nee, echt iets heel verdachts heb ik niet gezien. Wat wel meteen opvalt is dat daar verderop een bord wat aan het hek hoort hangen dat het losgewaaid is. Ja. Uh, dat is op zich niet direct verdacht natuurlijk, maar ja, ook dat soort dingen vallen wel meteen op uh, als er iets nee. niet helemaal in de haak is. Ja. Nou lijkt dat niet bij de hobby van vliegtuigspotten te horen, maar de politie... Denk daar toch inmiddels wat anders over. Want die wil in maart volgend jaar graag de oren, ogen en scherpzinnige deductievermogens van meneer Staphorst hebben. Uh, want wat staat er dan op stapel? Uh, uh, eind maart 2014 vindt er in Den Haag een nucleaire plaats Waarbij uh, circa 60 wereldleiders hier komen. Uh, ja, die komen allemaal hier op Schiphol aan. Uh, dan moet je onder andere denken aan Poetin, Obama, uh, uit allerlei andere oostbloklanden. Uit China komen ze geloof ik. Dus ja, daar is zoveel veiligheid mee te maken... wat de politie zelf uh, niet allemaal tegelijk kan zien. Dus zeggen ze van nou, dan willen we als verlengstuk... Uh, betrouwbare mensen hebben die er toch wel zijn. Ja. En die uh, dingen goed in de gaten kunnen houden. Bijvoorbeeld de spotters. Ja. Het gaat om de Nuclear Security Summit, zoals het heel deftig heet... die in Den Haag gaat plaatsvinden bij ons van wereldleiders... die dan gaan praten over nucleair terrorisme bijvoorbeeld. Nou goed, uw ogen en uw oren wil de politie graag hebben. Wat, wat, wat, wat vond u ervan toen u dat hoorde? Nou, dat is een hele eer natuurlijk enerzijds. Dat je natuurlijk uh, daarvoor uitgenodigd wordt om, om daaraan mee te werken. Uh, anderzijds ja, dus vind ik het ook heel begrijpelijk dat ze zeggen van ja, jullie zijn er toch. Uh, ja, jullie zijn mensen die totaal geen kwaad in de zin hebben. Uh, dus... wordt uh, ja, dan maar de vraag zijn natuurlijk. Nou, de, de echte sporters hebben totaal geen kwaad in de zin hoor. Dat... Uh, dus uh, dat ze zeggen van ja goed wij willen jullie daar gewoon bij betrekken. En dat het niet zeg maar uh, zo is dat er een afstand blijft bestaan tussen de veiligheid uh, en de veiligheidsdiensten, de overheid en de burger. Maar dat ze zeggen ja we willen jullie er ook bij betrekken om dat op een goede manier af te handelen. Ja dat is de mening van Staphorst. Wat uh, denken de andere vliegtuigspotters erover? Uh, wat ik tussen neus en lippen door begrijp van andere spotters. Want ik heb natuurlijk uh, contact met best wel veel spotters. dat uh, eigenlijk iedereen wel zoiets heeft van ja daar, daar zit wel wat in. Ja. Even een beetje extra meekijken, maar toch dan ook volgend jaar maart naar die prachtige vliegtuigen kijken. Want dat moet dan wel een bijzondere dag worden met al die regeringstoestellen die hier landen. Ja, absoluut. Je hebt bijvoorbeeld de Air Force One die dan komt. Uh, allemaal oude Russische toestellen. en Ja, toch uit alle windstreken regeringstoestellen, militaire toestellen. Ja, die wil je toch een keer gezien hebben. En nu heb je een once-in-a-lifetime kans om dat te doen. Ja, goed. goed. Waakzaamheid uh, Betekent dat dan ook nog extra rechten voor de spotters? Of worden ze hier straks ook gewoon weggejaagd? Uh, nee hoor, kijk, er, uh, het is natuurlijk wel zo dat wij zeggen van ja, we willen daar wel aan meewerken. Maar ja, er, er moet af en toe wel iets tegenover staan. Dus dat je bijvoorbeeld uh, een keer een uh, rondje over Schiphol mag met een, met een touringcar. Of dat je zegt van, als er een ander speciaal uh, toestel komt, uh, mogen we op een speciaal plekje staan. om daar Is dat op... al toegezegd dan? Uh, nou, dat, dat kunnen ze nu nog niet toezeggen. Dat ze zeggen van ja, we weten nog niet precies hoe, die, uh, ja, hoe de afsluitingen van de wegen precies gaan. Wat de veiligheidsmaatregelen precies worden. Dus ze weten ook nog niet precies waar wij mogen staan. Nee. Goed, vliegtuigspotters als terrorismebestrijders, eens kijken hoe dat uh, eind maart volgend jaar gaat lukken. Een uh, succes alvast daarmee. Bijdrage was dat vanaf Schiphol van Marcel Dekker. Straks, voormalig premier Sir John Major vindt de verschillen in het Britse onderwijs schokkend. Maar eerst: 2, 1, goal. Deze dag. 1987. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het verhaal van de Nozen en de Non. Van de Nozen met de nozen. Ja, u hoort de, de stem van liedjesmaker Cornelis Vreeswijk, de Nederlands-Zweedse zanger en troubadour, overlijdt deze dag in 1987. In 1950, Cornelis was toen 13 jaar oud, verhuisde het gezin Vreeswijk naar het Zweedse Stockholm, waar zijn vader als automonteur ging werken. Cornelis bouwde daar een grote carrière op. Harry van Haren leerde de zanger als kind in Zweden kennen. Ja, dat was midden in het bos, aan, een, aan, aan de rand van een meer. En daar hadden we dan uh, zomerhuisjes. Ja, daar kon hij niet in slapen, dat was te veel. En daar hadden we een tentje en daar sliep hij dan in. En dan zat hij s'avonds op zo'n zo grasveldje... zat hij wel eens uh, te pingelen op zijn gitaar. En dan uh, op zijn manier liedjes maken. En dat, dat, was, dat was voor mij nog een hele leuke tijd natuurlijk. MUZIEK en ik weet nog wel dat hij uh, wel eens gevraagd werd van, joh, ga, ga daar en daar eens zingen, maar dat vond hij eigenlijk maar niks. Uh, nee, no, dat vond hij, uh, op zichzelf spelen, dat vond hij wel leuk. Ja, na nou, de Rantum uh, werd hij dus zo bekend. En toen moest hij wel voor de mensen spelen, denk ik. Jettebal. Hör bal. akta brallerna? Ja, lite grann, i we gingen met elkaar vissen, we gingen mitsje uh, ja, uh, golven we we doen, uh, van alles gingen we uh, ondernemen eigenlijk, laten we het zo stellen. Maar onder de bij die 8 augustus wordt het dan in, in Stockholm, uh, Cornelis vreeswijk dag, wordt het dan gevierd. Ja, daar komen gewoon duizenden mensen op aan. En dat is eigenlijk uh, onvoorstelbaar hoe druk het daar dan is. Over, uh, het wordt buitengegeven in mooie bakken. Uh, ja, dat is. Dat is uh, dat is niet te beschrijven eigenlijk, dat er zoveel mensen op aankomen. En zoveel bandjes die dan uh, muziek van hem spelen. Ook eigen nummers van de bandjes, maar hoofdzakelijk dus ook nummers van Kamelis. En dat, ja, dat is ongekend eigenlijk. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozen en de non, van de nozen en de non. Ja, ik, ik, ja, we hadden natuurlijk een hele hoop uh, zangers, uh, dus van Boudewijn de Groot en, en uh, Rob de Nijs noem maar op. En, ja, hij heeft het wel geprobeerd hier met verschillende nummers uiteraard. En dat was Veronica en uh, Noze met een Non, dat waren dan de beetje aanspre aansprekende nummers. Veronica, Veronica, waar is je blauwe hoed? Het gek is helemaal, ik bedoel, hij, hij, hij stierf berooid, echt. Dan had hij nu nog geleefd, dan had hij uh, met al die royalties die zijn nummers opge opgeleverd hebben, had hij schatrijk geweest. Als hij in Zweden was, dan wilde hij het in Holland. En als hij in Holland was, dan wilde hij schaam ook binnen Zweden. En, uh, ja. Harry van Haren over Cornelis Vreeswijk, die overleed deze dag in 1987. Happy! Williams happy. Het is zeven minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. De invloed van particulier opgeleide mensen... op het openbare leven in Groot-Brittannië is schokkend. Dat zegt de voormalige Britse premier, Sir, heet hij tegenwoordig, John Major. Vanessa Lamsveld, onze vrouw in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij komt toch zelf ook uit die kringen? Nee hoor, helemaal niet. Hij, uh, hij is zelf uh, een van de weinige Tories... die uh, uh, gewoon naar een staatsschool is gegaan... in tegenstelling tot een privéschool waar hij het hier over heeft... Uh, en uh, ja, dat is ook een van zijn grote kritiekpunten nu. Hij zegt, ik, ik vind het schokkend als ik zie de achtergrond waar ik vandaan kom. Uh, wat ik nu zie, ook in het politieke establishment. Ik wil kijken naar de huidige regering. Uh, Cameron, uh, de, de premier, uh, de minister van Financiën Osborne, uh, uh, Boris Johnson. Het zijn allemaal uh, privé opgeleide uh, uh, uh, leerlingen. Ja. En hij zegt het is, het is schokkend dat anno 2013 het nog steeds zo is dat je uh, zoveel meer kansen hebt in Groot-Brittannië als je een privéopleiding hebt gehad. Ja, Zijn die mensen ook niet beter opgeleid gewoon dan? Ja, dat is ook wel een van de problemen. Dat, dat is ook zo. Uh, het, het, een van de, de grote problemen hier is dat het, het staatsonderwijs, dus ja, het onderwijs wat gewoon gratis is voor iedereen, is niet goed. En ik sprak laatst ook een uh, schooldirecteur <coughs> van een staatsschool die Vertelde mij dat hij zichzelf schaamde voor het hele Britse onderwijssysteem. Ja. Uh, ja, een van de grootste problemen hier is eigenlijk dat iedereen op één hoop wordt gegooid. Je hebt niet zoals in Nederland dat je uh, uh, verschillende niveaus hebt. Dus geen VMBO, HAVO, MAVO. Hier zit dus iedereen uh, ongeacht hun talent bij elkaar. Ja. En ja, dat uh, bij die privéscholen, daar weten ze toch de, de talentvollere kinderen te trekken en, en, en ook betere leraren. Dus daar heb je inderdaad wel een hoger niveau. Een privéschool in Groot-Brittannië is tamelijk duur, ik geloof 20.000 pond per jaar? Ja, dat is niet gratis. Nee. Uh, maar toch zijn je er ook mee als je het goed doet als je kind vier jaar is. En dat kost dus 20.000 pond per kind per jaar, 23.000 euro. Ja. Dus ja, daar moet je uh, behoorlijk wat voor verdienen om dat te kunnen betalen. Ja, toch zijn er nu ook ouders uit de middenklasse, heb ik begrepen, die hun kinderen naar zo'n privéschool sturen. Ja, klopt. Maar je, hebt, je ziet ook echt dat mensen die het ook maar een beetje kunnen betalen... dus mensen die, die goed verdienen in de middenklasse... het zijn wel echt de hogere middenklasse... die zullen er ook echt alles aan doen om hun kinderen naar zo'n school te sturen. Ja. Maar vergeet niet, die moeten daar ook heel veel andere dingen verlaten. Ja. Uh, maar er is een, nog een veel grotere groep voor wie het helemaal niet eens een optie is. En als je uiteindelijk naar de cijfers kijkt... het, het zijn maar 5% van de Britten kunnen dit betalen. Uh, maar als je kijkt uh, naar hun kansen... Uh, dan ruim 50% van de Britten in hoge posities komt van privéscholen. Dus... Uiteindelijk, ja, het, het gaat gewoon om een hele kleine groep, maar die dus ja. wel nog steeds zoveel grotere kansen heeft. Juist, maar goed, we constateren net ook dat ze beter onderwijs hebben genoten. Dus dat is dan misschien niet zo raar. Eigenlijk is het dus ook een aanklacht tegen het beroerde onderwijssysteem voor mensen die het niet kunnen betalen, van die John Major. Heeft Absoluut. Die, eh, heeft hij zich daar tijdens zijn premierschap eigenlijk nog druk over gemaakt? Ik kan me nou, niet herinneren eigenlijk. Een groot verschil, met tijdens zijn. Het, het, wat zijn kritiek is ook heel. Uh, is hij haalt ook veel uit naar Labour. Want onder zijn premierschap had je nog de Grammar Schools hier in Groot-Brittannië. Dat waren een soort gymnasies. Uh, dat waren dus wel staatsscholen waar dus getalenteerdere kinderen ja. heen konden. Uh, maar die zijn afgeschaft onder Tony Blair... Te benen onder een Labour, uh, Labour-premierschap. Ja. En hij zegt, ja, dat heeft het probleem alleen maar nog erger gemaakt. Goed. Aanklacht dus opmerkelijk van een oud-premier in Groot-Brittannië, Vanessa. Dankjewel vanuit Londen. En u thuis hoor ik zo meteen terug. Tot zo. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Big Brother is watching you.